7 uur. Freddy van met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Beieren heeft de CSU, de zusterpartij van Bondskanselier Merkels CDU... flink verloren. De rechtspopulistische AfD en de Groenen zijn samen de grote winnaars. Het is de verwachting, althans op basis van een poll van de omroep ARD. De CSU, traditioneel in Beieren oppermachtig... is met 35,5 van de stemmen nog altijd de grootste... maar scoort wel 12,2 procentpunt lager dan bij de vorige verkiezingen. Die waren in 2013. De CSU zal nu een coalitieregering moeten vormen. De Groenen zijn de tweede partij. De SPD, in de landelijke regering de coalitiepartner van de CDU, lijkt een grote klap te krijgen. De sociaaldemocraten halen met 10% niet eens de helft van het aantal stemmen van vijf jaar geleden. Alternatieven vuur Deutschland komen voor het eerst in het parlement in Beieren met 11% van de stemmen. Nog niet alle rebellen zouden zijn vertrokken... uit het gebied rond de Syrische regio Idlib. Morgen wordt daar een gedemilitariseerde zone ingesteld. Maar het Syrische Observatorium voor Mensenrechten zegt... dat er nog steeds strijders van een aan al Qaeda gelieerde rebellengroep zitten. Een maand geleden sloten Rusland en Turkije een akkoord over een bufferzone. Die zal zo'n 15 tot 20 kilometer breed zijn en worden bewaakt door militairen uit de twee landen. De afspraak was dat alle partijen, de rebellen en de Syrische regeringstroepen voor morgen uit het gebied zouden vertrekken. Paus Franciscus heeft aartsbisschop Romero en paus Paulus VI heilig verklaard. Romero was aartsbisschop van El Salvador. Hij kwam onder de militaire groente in de jaren zeventig op... voor de armen en voor mensenrechten. In 1980 werd hij vermoord. Paus Paulus VI was paus tot 1978. Hij is heilig verklaard omdat hij het gebruik van anticonceptie verbood... en daarmee het ongeboren kind herstelde. Het weer vanavond droog, een graad of 18. Vannacht 15 graden, lokaal kans op een bui. Morgen weer warm voor de tijd van het jaar. Iets meer wolken, plaatselijk een bui, maar meest droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. Luister Naar CFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie, Ruud Jansen. Welkom bij CFM Klassiek. Zondagavond, 7 uur, vaste prik. Klassieke muziek bij CFM uh, Zandvoort. En vandaag gaan we starten met Frans Schubert. Die nacht en het is een heel aparte versie, hij is namelijk gearrangeerd voor gitaar en cello. Dat is op zich al een hele mooie combinatie. Uh, het arrangement dat is gemaakt door Anja Legner. En Anja Legner is ook de celliste, en de gitarist in dit geval is Pablo Marquez. en dat is de volgende in ons rijtje. Uh, Le Cloche de Genève, oftewel de klokken van Genève. Het is uh, live opgenomen in Wenen, dat ook nog. En het wordt gespeeld door uh, Til Felmer op de piano. Ja, en ook de wat zwaardere klassieke muziek en wat moderner... moet natuurlijk af en toe in dit programma aan bod komen. Ieder voor elk wat wil, zou ik maar zeggen. <tacht> Vandaar dat we nu overgaan naar Dmitri Shostakovich... een wat modernere Russische componist. En eh, van hem gaan we luisteren naar een deel uit... de symfonie nummer 8 in C-mineur, opus 66. Daaruit het derde deel, Allegro non troppo... en dat wordt uitgevoerd door het London Symphony Orchestra, onder uh, leiding van Gian Andrea Noseda Ja, en in uh, muziek kun je uh, heel snelle reizen maken... van het ene land naar het andere land. En dat doen we nu dan dus ook. Uh, we gaan van Rusland naar Frankrijk. En in Frankrijk leefde de componist Claude Debussy. En van hem gaan we nu een stuk draaien. Dat heet Sonata voor altviool, fluit en harp. Ook alweer zo'n hele mooie combinatie. Xavier de Maestre, die speelt harp... Antoine Tonestil die speelt altviool en Magali Mosnier die speelt fluit. <tied> Voor de mensen die dit misschien iets te aan de moderne kant vinden... gaan we dan maar weer een hele stap terug in de tijd. Naar Wolfgang Amadeus Mozart. En van hem gaan we luisteren naar deel 2. Het Andantino grazioso uit de symfonie nummer 19 in S-majeur K-132. Het Baborak-ensemble voert het uit en dat staat weer onder, uh, onder leiding van Radek Baborak. Je verwacht van een symfonieorkest, of van een symfonie natuurlijk een heel groot orkest. Maar je ziet dat het ook door een kleiner ensemble, zoals het, dit ensemble, dat Baborak, dat het ook zo best heel mooi kan klinken. Een paar strijkers en een hornist. Hele mooie combinatie. We gaan terug naar de piano en in dit geval met Frederic Chopin. Mazurka's Opus 7. En daaruit gaan we draaien eh, of spelen, laat ik het zo zeggen. Nummer 2 in A mineur. Gaia Kristiakova eh, is de pianiste. Gaan we naar Johan Sebastian Bach, ook een hofleverancier eh, met muziek in dit programma. Maar nu weer iets totaal anders. Iets, iets wat ik eigenlijk nog niet zo vaak van hem gehoord heb. En eh, ik verzeker u dat het stuk wat u nu gaat horen, ook echt de grootste technische vaardigheid zal eh, vraagt van de uitvoerende. Want Bach was, had nou eenmaal geen makkelijke muziek. Vioolsonate nummer 2. Gaan we naar luisteren. En dat is dus voor solo viol. Daar komt helemaal niemand aan de pas. Dan behalve dus de violisten. Daaruit deel Allegro. En de dame die deze uitdaging aangaat. Is Hilary Haan. Solo viol. Ja, en geloof je mij dat hier heel veel technische vaardigheid voor nodig is om een dergelijk stuk uh, solo op de viool te kunnen uitvoeren. Helemaal niet gering, dus. Fantastische opname van Hilariaan. We gaan naar iets heel anders. Gustav Mahler. Niet een van de makkelijkste componisten, maar er zijn nog eenmaal fans van. Er zijn liefhebbers van, moet je in dit genre natuurlijk zeggen. En uh, wij gaan luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 2 in c minuur De Resurrection. En dat stuk wordt uitgevoerd door Bernarda Fink. Dat is een sopraan. Anja Arteros. Dat is eveneens een sopraan. En dan ook nog het Bijers Radio Symfonie Onder leiding van de in Nederland ook zeer bekende Maris Janssons. Want deze man is ook een tijd chef-dirigent geweest van het Concertgebouw Orkest. Gaat u genieten van Gustav Mahler. Ja, zo af en toe dan kom je van die componisten tegen dat je denkt van... Oh, nooit van gehoord. En dan ga je even luisteren en dan blijkt het best wel uh, mooie muziek te zijn. George Enescu. Ik vermoed dat dit een Bulgaar is of in, in ieder geval uit die buurt. Maar ik ga dat nog even uh, bekijken. Uh, Legende uit Direct Message. En dat is 20e en 21e eeuw muziek voor piano en Trompet, ook weer zo'n aparte combinatie. Mathilde Lloyd die speelt eh, trompet en John Reed speelt piano. Ja, en die uh, Giorgio Enescu, dat was een Roemeen. Hij werd geboren op 19 augustus 1881 en hij overleed in Parijs op uh, 4 mei 1955. Ik zei het al, een Romeins componist, hij was pianist, hij was ook nog een keer dirigent en ook nog eens violist. Docent in Frankrijk, en waar hij, uh, lange tijd, uh, waar hij lange tijd verbleef. En daar schreef hij ook zijn naam als Georges uh, Enesco. Dus hij had een Franse variant op zijn naam. Goed, dat over. En we gaan snel verder. laatste stuk in dit eerste uur. Jules Massenet, uh, Thais, acte 2. Ah, je suis seul. Dis-moi que je suis belle maar nou, Frans is niet zo erg goed hoor. Van het album Miroir. Nationaal orkest Montpellier Occitanie. Onder leiding van uh, Michel Schoenwand. En de, uh, er wordt bij gezongen door Elsa Dreissig. En dat is een sopraan.